En we gaan meteen in dat nieuwe uur starten, want het nieuws valt even weg.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 Maar het moet niet te lang duren. Het zonnetje schijnt en het is genoeg het weer. Dus ga erop uit. Maar luister eerst eventjes naar de bijzondere man. Want onze gast vandaag is Willem Michel. Willem Michel officieel, maar helaas om te zeggen: Willem. Eh, maakt het wel niet uit, Willem of Willem? Nee hoor, nee. Willem, ik vind het fijn dat je hier bent. Eh, ik denk dat het uur te kort is om jouw leven te beschrijven. Wat je allemaal hebt meegemaakt en wat je gedaan hebt. Laten we hem eens bij. Begin beginnen. Uh, je bent op uh, 22 maart jongs leven 80 jaar geworden. Dat is je niet aan te zien. Je ziet er 20 jaar jonger uit. Hoe doe je dat dat je er zo jong uit zien? Ja, dat zal wel in de genen zitten, denk ik. Mijn moeder die, uh, die is bijna 86 geworden. En die zag er ook nog uh, vrij jong uit. Dus ik uh, gooi het altijd maar op de, op de genen. Komt u door de sport misschien? Zou misschien kunnen, maar uh, de sport... Uh...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 Heel, heel, heel veel met plezier judo gegeven. Hoe kon je dan met die sterk judo? Want tenslotte was je als, als jonge man was je heel goed in voetballen. Uh, je speelde nog zelfs hoog in militair of dan heb je nog uh, nationaal gespeeld. Hoe vond je dan opeens die overstap op judo, juridzu en dergelijke? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, en, uh, Vroeger uh, op school deed ik in de klas mijn best, maar uh, echt het huiswerk maken dat zat niet in. Want de tas ging met een klap in de gang en uh, ik was altijd voetballen, Altijd aan het voetballen op straat en in veldjes en noem allemaal op. En uh, dat deed je in mee. Want daar woonde je? Nee, nee. Ja. Ja, daar ben ik uh, gewoond tot mijn elfde jaar. Ja. En mijn vader die was uh, ambtenaar bij de overheid en die was belast met uh, afbraak en opbouw van vliegvelden. Dus ik kwam op een gegeven moment in de Geelse Rijen te worden, in Rijen. En uh, ik speelde na de oorlog in de jeugd, speelde ik bij VVV samen met Jantje Klaas. Jantje Klaas zat ook bij mij op school en wij speelden samen toen al in de A1. Dat was vrij hoog. En toen ben ik uh, op jonge leeftijd dus uh, in Rijen komen te wonen dus door de werkzaamheden van mijn vader. En uh, toen kwam ik al gauw bij de tweede klasse RAK terecht. Van het eh, derde en tweede kwam ik toch op een gegeven moment in het eerste. Onder andere met Jantje Broijmans, een hele bekende voetballer geweest. Die nee, je was speelde, je die was gevoerd, die buiten. En ik kon hard lopen. Ik kon hard lopen, ja. Ja, een ja, goede ja, voorzitter ja. geven. Enorm, een soort wordt. Ja, dat voorzitter geven en lekker uh, uh, koontjes maken. Maar uh, als ik zie momenteel, zoals de jeugd, krijgt, dat was in onze tijd video, Dan moest je het gewoon hebben van, de, van, van het straatvoetbal. Daar moest we het van ja, weg. Maar je, je was sportief als jonge man. Hoe kom je dan op een gegeven moment op een Sinus terecht? Ja, dat is een, ook weer een goede vraag, Pieter. <tiedacht> 10 januari 1950 kwam ik in militaire dienst met een luchtvaarttroep. En eh, ik vond sporten geweldig. Dus uh, ik kon daar geen kwaad doen. Ik speelde in het uh, Koppieselftal, Balthionselftal. En uh, toen ik dus uh, mijn bestemming uh, kreeg, Vriesbasis Schilserij, waar ik allemaal woonde, was mijn bestemming om uh, sportinstructeur te worden. En zo is dat eigenlijk mijn beroep geworden. Dus ik wist op de middelbare school echt niet wat ik wilde gaan worden. En door de militaire dienst ben ik dus uh, sportinstructeur geworden. En uh, ik kon beroeps worden, maar mijn vader zei nu niet doen, die werk dus uh, bij het militaire apparaat en zei jij mocht naar SIOS gaan. En zo ben ik in ons geweest zoals was, SIOS. Ik had alleen een boekje. Oké. Okay. alleen een boekje en deze omgeving kende ik helemaal niet. Dus toen ik hier kwam op dus duimers dat was uh, fantastisch natuurlijk. Ja. Ja. We gaan even langs staan in de muziek. <lacht> I smell the new blood I can hear God's voices dug in on my golden skylight grave. I had my share of losing But they locked me on a chain yes, they tried to break my power Though I still feel Bekerselectie met Una Paloma Blanca en na nou een valse start met het nieuws wat niet wilde beginnen, omdat er iets aan de hand is met internet, gaan we met de uitzending Ja, uh, C-score, heb je goed gedaan Goed, we hebben het eerste blokje gebleven met uh, Willem Bouchel Dit is programma Zem Oud-Zandvoort en we praten met Willem Bouchel En het eerste blokje was de... Willem, hoe ben je naar is gekomen? Nou, we waren geëindigd bij Seals. Jij gaat met Seals hier in Bloembedal. Er gaat een wereld voor je open. Alle sportmensen wat gebeurt er met jou Nou, het is namelijk zo dat uh, in uh, 1953 uh, word ik aangenomen en goed getest uh, voor het SIOS. en het was fantastisch. Je weet, het gebouw staat er nog steeds. Het is geen SIOS meer, maar daar staat er nog steeds en uh, het was een internaat. Dus het was uh, fantastisch. Het was met, uh, dus even kijken. Uh, we hadden uh, eerst en tweedejaars, we hadden drie klassen, drie klassen van twintig, dus zestig, honderdtwintig uh, uh, studenten. Maar ja, dan verblijf je daar uh, twee jaar. Ik had de militaire dienst al op, Dus voor mij was het uh, uh, wat makkelijker dan jongens die uh, natuurlijk dit nog niet gewend waren. Want je was daar toch aan een bepaald regime uh, onderworpen. Uh, jongens, uh, s'avonds uh, om elf uur lichten uit en uh, pitten. En uh, smiddags was het uh, warm eten en daarna... Uh, ook verpoest gaan slapen omdat de opleiding was te groot zwaar maar dan kom je daar een hele kleine man tegen een docent want we denken allemaal dat een meer mouwelaars een grote brede man was maar dat was maar een heel smal pillen mannetje. en die kom je er tegen als docent ja je moet zo zien het zie cia's bestond toen uit twee gedeeltes dat was het eerste jaar dat was dus de algemene vorming dus voor de algemene sportleider en het tweede jaar ging je ons aan specialiseren en omdat diverse jongens voetballers waren hadden we hadden altijd in onze vrijheid een partijtje aan het doen. De Naula's deed daar graag mee. Ja, hij was maar een kleins. Hij ja, was een klein een uh, razend vlug. Ze noemden hem vroeger bij HBS in de Haag Want hij kon wel al goed hal breken. Dus, uh, en uh, in het tweede jaar was het zo dat uh, Naula's uh, eigenlijk geen leerlingen voor uh, het judo onderdeel. Het was jitsu en judo een specialisatie. En diverse jongens, uh, zoals uh, Aad van Heuvel, bekend van uh, de televisie, en uh, mijzelf vroeg hij, jongens, uh, jullie zijn nog stevig enzovoort, kom uh, bij mij in opleiding We vonden het leuk, dus vandaar uh, de voetballerij uh, niet doorgezet om trainer te worden, maar doorgegaan in, uh, in de juizu- in en juizu-specensatie. Oké, okay, maar dan heb je dat. En dan zegt uh, na afloop van Siemens, uh, want die maula ook een eigen sportschool, uh, Willem, uh, je moest te doen, kom eens met mij werken. Nou, zo lag het niet helemaal, want uh, je moest uit het goede hout gesneden worden. Mocht je bij meneer Nouwen als assistent worden, ja. meneer, is het een meneer. meneer? Ja, toen was het altijd een meneer. En uh, zijn assistent ging weg. En hij zegt, Willem, uh, zorg dat je slaagt. Natuurlijk kan je bij mij beginnen. Maar ja, dat was natuurlijk uh, een mooie voortopleiding. Gezien dus ook de sportschool die ik op een gegeven moment in mijn gedachten had om te openen. Om daar dus uh, nog meer praktijk op te doen. Die, nou nolens zee was natuurlijk een beroemdheid op dat moment. Want ik heb begrepen dat hij ook de oprichter was van onze bond, de Lidlbond. Ja. Hij was een van de oprichters. En eh, hij had een enorme functie in het internationale judo, internationale judo-federatie. Daar zat hij in. Hij zat in de Europese hij ja, was directeur sportief. En hij eh, had alle enorme namen. Nou, ja, dat klopt. Uh, uh, hoeveelste dom is hij? Nu is hij tiende dan. Loopt hij nog? Hij leeft nog. Hij is uh, nou, ik neem 93 jaar. Maar hij heeft alle enorme problemen met zijn heupen.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 We gaan de sportschool, want jij bent bij Nauwelijns dan bezig als assistent. En in je hoofd zit nog steeds een eigen sportschool in Zonsfrut, of in de regio. Hoe is dat zo gekomen? Nou, het is namelijk zo, op een gegeven moment, ik wil je dus voor jezelf beginnen. En ik eh, kreeg eh, verkering eh, met een eh, Rotterdamse meisje, dat was Aati van Dalen. En eh, ja, dat wil je toch in eh, Rotterdam gaan beginnen. Een grote stad, dat is natuurlijk ideaal eh, voor een sportschool. En ik eh, kreeg een ruimte onder een moderne katholieke kerk in Overschie. En op het allerlaatste moment eh, kwam waarschijnlijk eh, meneer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 ik zou het geweldig vinden als jij Zandvoort zou kiezen als je domicilie en daar in sportschool wil gaan beginnen. Maar vooral voor het uh, judo en vooral voor het jeugdjudo. Nou, en zo ben ik uh, in uh, 1957 uh, naar Zandvoort gekomen. En waar ben je in Zandvoort dan begonnen? Ja, ik geloof dat de volksmond altijd spreekt over school B. Hè? Ja. Dus wij kennen dat hier nog als het afgebroken gemeenschap zou daar ben ik begonnen. En hoe de kinderen,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 Ik ging eigenlijk niet wat verdienen, dan moest je wel 7 dagen in de week werken. En ik deed dus naast uh, -judo, uh, -jitsu. ik deed Judo voor CDO. ik deed damesgenistiek, dus, uh, je moest alles moest je doen natuurlijk om, uh, om aan de centjes te komen, ik was sportinstructuur uh, van het uh, korps hier in Zandvoort, politiekorps, ik ben dat geweest van uh, Bloemendal, ik ben dat geweest van Heemstede, dus alles moest je aanpakken om aan de centjes te komen, maar uh, hoe lang heb je Zit in school B, want daar ben je één seizoen, één, één seizoen. Ben je toen, en, eh, toen moest ik daar weg, er kwam een andere bestemming. Zoals je weet kwam daar het eh, VVV-gebouw eh, in die tijd aangevestigd. gevestigd. En eh, ik kreeg een tip, er was een grote tuinzaal van Hotel Bodemeer. En die tuinzaal die eh, kon ik huren En even, even uh, voor de luisteraars, uh, Hotel Bodemeer bestaat niet meer. Nee. Uh, maar tegenover een politiebureau ja, officier. Ja, precies. En, en dan moest je eens een smal pad naar beneden lopen. Die ja. De, nou, de, de hotel eigenaar die vond het niet leuk natuurlijk om dat pad van de hoge weg te gebruiken. Dus we hadden een eigen ingang via het Zuiderstraatje. En daar euh, nou ja, was een hele grote ingang. En ging, euh, nou ja, het was allemaal nog in die tijd professionisch. Dus twee kleedkamers. Ja, kleedkamer ja. Twee kleedkamers en dus douche hadden we gemaakt. En euh, dan hadden we ruimte waar euh, vaste mat in lag. Nou, ja, en euh, alles bij elkaar. Euh,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 Nou, dan heb ik toch wel uh, gezeten, dus, uh, eens even kijken. ik dan in 1958 en uh, ik, ben, uh, ik heb er gezeten tot een beetje 66. Want toen uh, kreeg ik dus uh, de, de ontwikkeling voor de school. Ik had dus de grond uh, toegewezen gekregen. Aan de einde van de Molenstraat. Ja, en ik moest dus uit die ruimte. Dat werd allemaal afgebroken.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 Het leek een grote opening, de burgemeester daar. Ja, burgemeester, burgemeester, ja, burgemeester na heeft hem geopend. En dat was niet alleen de sportschool, je kreeg er ook een sauna bij en zelfs een Ja, We zijn begonnen Pieter, met, uh, met uh, de, de sportschool op zichzelf. Hè. Getekend nog uh, door de architect, uh, dat was uh, Gies Sterrenburg. En uh, bij de sportschool dat hoorde ook een sauna. Dus ja, naar de hand de sauna erbij. En naar de hand was er een meneer in Zandvoort die was nogal erg uh, op uh, scores uh, belust. En die zei, je moet een scoresbaan gaan bouwen. En de meneer zit, die zit tegenover. De... Ja, ik heb hem toevallig. Maar ik was weer de enige die een scoresbaan had in Zandvoort. Ja, totdat weer uh, het Camden in die tijd. die begon ook weer met twee scoors ja. Toch was je vroeger strevend. Ja, ja. Dan gaan we nu even naar de muziek luisteren. Somber en donker, wel warm en koud Daar woont een meisje, ze noemen haar Petsie Zij is het meisje dat veel van me houdt Kauw en versleten, zijn Petsie haalt die klimmen komt Betsy bij mij. Thuis wil geen mens van de meisjes weten. Zo haar de liefde voor haar nooit voorbij. Betsy komt op bij jou. in een groot met de huisbeur kapot je weet toch hoeveel van je hand Iedere nacht lig ik roos, te dromen ik zie hoe je wacht in die zomere straat ik niet meer bij je zal komen. Maar als ik kom is het misschien al te laat Dat stroog, een buurman de zachtjes aan de wapen Kan jij niet dat zien? Ze kwam wel eens hier Toen Verkomen Christen van men Maar in de riep Betsy Hoort op De jou Nooit Je een ander Pauzevrouw Mijn geluk is Voorbij Jij bent niet Straks de En dat is Rijn de Vries met het nummer Etsy. Prachtig nummer. Pieter, aan je hoort. Ja, dankjewel Cor. Uh, Goedemorgenmiddag middag uh, dit is programma. Zitten uit Zandvoort en we praten met Willem uh, Bichot over zijn leven, wat hij al heeft uh, meegemaakt. We hebben een uh, eerste stukje gepraat over hoe die naar Zandvoort is gekomen. En uh, daarna hebben we gepraat over de juterscholen die hier in Zandvoort door hem allemaal zijn opgezet op diverse locaties. Uh, nog even afmakend, uh, de school die je dan hebt laten bouwen.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 ja, uh, ik weet wie je bedoelt. Je bedoelt Hans Klouting? Ja Hans En uh, toen ik in de Zuiderstraat uh, les gaf, was een van mijn leerlingen Hans Klouting. Uh, maar die jongen die was zo verschrikkelijk goed in de uh, in judo en in de sport in zijn algemeen, En He, heb ik gezegd, jongen, jij moet het zien. het ziel dat je moet een opleiding gaat volgen. dan is je klaar bent met de SIOS, dan kun je bij mij altijd even beginnen als assistent. En hij is naar Silos gegaan. Hij is geslaagd. Het was een enorme goede sportjongen. Dus hij heeft mij geholpen. Want ik had ook nog een, een dit dans in Heemstede. In Heemstede gaf ik ook nog uh, heel goed. Dan had ik het ook ontzaggelijk druk. Dan zat ik in de Dreefschool. Op de maandag uh, na schooltijd. Dus van 4 tot 11. En uh, op de hele woensdagmiddag en woensdagavond. En op de... Don, als, uh, Zaterdagmorgen en zaterdagmiddag. Zie dus, uh, je dus druk. We hebben ja, ik had ontzettend druk. En je was bekend, toch, in de hele nieuwe wereld Want ik herinner me dat beroemdheden als Gezik en Ruska, die op Sidus aan het trainen waren. dachten: Kom, we gaan even koffie drinken bij Bourdon Michel. en dan door de duimen over het visserspad om bij jou koffie te komen drinken. Je was bekend.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 Ik ben natuurlijk enorm beroemd geworden met de scheidsrechter Niet in Nederland, maar ook in Europa en de hele wereld. Ja, ik moet uh, dan wel eerst beginnen uh, om alle complimenten natuurlijk aan mijn ex-vrouw te geven. Dat is zaak van Dalen. Want uh, zonder haar had ik dit nooit uh, zo... Kunnen komen omdat uh, ja, je had vervanging nodig, natuurlijk voor, uh, voor al je lessen en uh, ja, het kostte enorm veel tijd. Ik ging eerst grijsaardig natuurlijk in Nederland en het was uh, bijna ieder weekend. Uh, dan uh, ga je dus op een gegeven uh, slaag je voor je Europese licentie en uh, dan. Uh, je alle Europese uh, wedstrijden. Dus dat zijn interlandse, dat zijn de Europese kampioenschappen, en a-toernooien, uh, en noem op. En uh, in 1971 slaan voor de internationale. Uh, uh, en Wat moest je daarvoor doen? Je hebt hier allemaal boeken en je ja, moet je reglementen moet je sowieso natuurlijk goed kennen. En Ik werd ingezet meteen op de wereldkampioenschap in in En De commissie oordeelde over je. Nou ja, ik slaagde en dan kom je in de molen te zitten. Want dan ga je ook natuurlijk buiten Europa ga je ook nog eens een keer de wereldkant groenschappen En Ik heb ook nog in 1984 de Olympische Spelen geleid in Los dus dat is een, een hele ervaring. Je komt overal. Ik was ook uh, vast te bij de militairen. Uh, militair, dat was geweldig. want Dat was twee weken en dat was vijf dagen scheidsrechter. En uh, uh, tien dagen oh. had, je, had je vakantie en die mensen die organiseren alles, want normaal zag je nooit zoveel. Je vloog naar een uh, stad toe, hotel in uh, scheidsrechter en die moest je zo gauw mogelijk natuurlijk, uh, weg. Maar met de militairen, dat, uh, dat was fantastisch. Is ooit wel een poging gedaan om jou om te kopen? Nee, nee, nee, nee. Het uh, judo is natuurlijk een, een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 Mocht zijn en uh, in de periode, vooral de Olympische Spelen, als je dan die Amerikanen neemt, maar pieter, dat is ongelooflijk. Wat een gasvrijheid wat een vriendelijkheid. En er was een meneer Raus, de naam zegt het zal wel van een Duitse uh, uh, voerfamilie zijn geweest en die was uh, voor ons verantwoordelijk. En uh, nou, van de ene partij naar de andere partij, Je kwam bijvoorbeeld uh, in een boot terecht op het strand. Nou, je als je uh, zoiets moois gezien, daar kon je normaal niet, daar moet je minder voor zijn. En uh, in Bel Air kregen we afscheid naar nou, Bel Air. Dat ligt, uh, uh, je weet, in de, in de bekende wijk uh, daar in Los Angeles. Dus dat niet heel. En, uh, nou joh, uh, uh, ongelooflijk. Je komt er een boek van schrijven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan gaan we gaan weer even naar de muziek toe. Ja. ja. this whole forest take my order me. the sweetest gift. Vind fit Dana met haar red roses voor een lady een beetje een zwijnmondje op dat uh, mooie zaterdagmiddag. Pieter. Ja.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 Hoe ben je daar te Nou, dat is een, een leuk verhaal. Uh, in uh, 1959 werd mijn eerste zoon geboren, Rob. En zomers uh, uh, was er in mijn sportschool echt helemaal niks te verdienen. En ik was bevriend uh, met uh, Pieter Mess. En Pieter Mess had uh, stand en dacht ik uh, 21 en die zocht een uh, badman.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 En uh, ja, de toetsen aan je hand met, uh, met de toeter in de hand en uh, zorgen dus uh, dat de uh, badgassen veilig waren. Maar ik had helemaal nog geen verstand van net een vloed hoor, want op een gegeven moment moesten ze me terughalen, want toen was ik veel te ver uh, af afgedreven. Maar uh, ik zat ook in een pokerclub met Cor Schout, en gemeente ontvangen, met Fritsje Rinkel en eh, Consorten Pietje Kerkman. Dat was sowieso eh, een leuke club. En eh, G. Koning, dat was een bekende jubileeraar in Amsterdam en die eh, zei tegen mij, hij zei, God heb je geen relatie bij eh, de gemeente Zandvoer, want ik wil eh, de pinsteren op kampen met mijn eh, judoka's. Dus uh, ik heb hem uh, uitgenodigd, laten uitnodigen bij Kors Schouten. Uh, dat was uh, de gemeente ontvangen En uh, daar was weer de vriend door het pogerclubje. En die zei: ja, wij nemen nu de branding over. Dat was uh, in particuliere handen. En de gemeente aan was al meer. De vraag meteen bij de rotonde. Ja. rechts. Die ligt er nog steeds. Ja, die ligt er nog steeds. Ze was uh, heel bekend en noemde uh, Tentekamp. Toen dus zei hij: Ja, ik vind het wel goed. En zei Maar uh, ik zoek een uh, beheerder. Dan nou, zei hij: Koning, ik zit er naast je. Hij zei: Waar zit hij? En zei: Willem, zou je dat kunnen? Ik zei: Nou, ik heb natuurlijk alles nog een opleiding in gehad. Via En, uh, en uh, nou En ja, zo kwam ik uh, dus in een uh, partijbaan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 samen dus uh, uh, het beheerschap over de zeereep. Dat werd dus de nieuwe naam. En het het was dus uh, voornamelijk uh, vaste uh, caravans met ook een gedeelte van losse caravans kwamen en het voortrein werd ook nog eens een keer volgezet uh, met tenten. Dus het was, uh, nou ja, ik werkte voor, uh, op woord, werkte voor de gemeente om te zorgen dus dat de nodige centjes binnenkwamen. Een belevenis, dus de Fantastisch, fantastisch. Je leerde daar de Amsterdamse mensen kennen me uit de Jordaan. Het was, uh, ik heb het er gisteravond met Mennet met nog uh, over gehad, er uh, was een mevrouw die, die zo'n echt Amsterdamse.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 ja, gezellig. En naast je had je nog de ook staan. Ja, heb je nu wel eens gebruikt? Uh, nee, maar er is wel een keer een feest geweest uh, voor de Dat is nog eens uh, door ik dacht. Ik weet niet meer. Uh, Sandberg. Ruud Sandbergen, dacht ik. Ruud Sandbergen was geloof ik, die had daar beleiding. En uh, op een gegeven ogenblik uh, zat Henk Sandbergen bij met zijn vader en toen werd we geroepen er was uh, knokken in die, in die uh, Dus Toen nou, zijn we naar binnen gegaan, nou, was nou, nou, nou, nou. Was men heeft geweest daar, zei het niet te geloven, maar het is allemaal goed afgelopen. We nee, hebben moet de rechter ik begrepen. Er kwamen een paar jongens op je af van de zielie Ja, met bierflessen en en volle bierflessen. Ja, Die zouden even een kop aan. Nou, daar gaan wel wel <laughs> <laughs> Nee, ik ga <kan>, nu nee. <laughs> even Nee, de muziek doen. <hums> Kan oh, bond you know? met je politiek van de regen in de druk. En hup op de lucht, we hebben de kuk. Kom laten we vrouwen. Hola. Met je kopen op de lach In de ogen met je dubbele bodem stap Met de gaan nog niet naar huis. En kameraden hand in hand. Moeten de weg, Lankje met je harenkies en uitjes goed voor u Met je onder moeders moeders harde ploen Lankje met je al vervallen wegen In en zonder klokken voetjes steken Lankje met je zuilen en je uilen op de zee. Lekkie om te huilen om het vervuilen van de zee Land van dansen, van de fantasie van liefde. Zo goed, die planeerde me geshifterd Waar je kleuren mag bekennen van oranje Tot de rood, men mag met de vrijheid Ook op me voor je dood. Holland, met je niet koken aan de deur Holland, met je vlek roze geur En je namen is daar een Dat kan je niet doen, dat mag je niet doen Want kijk daar hoe ik voor die toekomst wie de brug toont die Duitse markt in ons rond, hengt Alle mina's, daar wou het, de vader, het is Moeder wat de vader, maar ik kan jullie missen. Moeder de vader, man. Er was door eens met het was met dit is dus het programma Zet het hem uit Zandvoort. En we praten vandaag met de willem De enige echte willem Bouchel. En we hebben al heel veel kunnen genieten van zijn verhalen over het verleden. En het laatste blokje waar wij het over hadden, dat was uh, toch de, de camping, de zeereep. Maar dan zit je daar bij die Amsterdammers en uh, je hoort de verhalen, je hoort de muziek. En je bent toch een beetje in feest Want als er een feestje is, dan moet je erbij zijn. Nou, het is uh, natuurlijk zo dat als je daar woont, dan je daar ook op de. Dat, uh, dat, dat was een speciale huiswols. En uh, je had daar ook de leiding. Dus je moest ook uh, zorgen dat alles natuurlijk in goede banen geleid werd. En uh, dan ben je automatisch mee aan, aan de gezelligheid. Vanuit de gezelligheid komen we bij het carnaval. Daar heb jij ook een rol in gespeeld. En is zo kleinje Hoe is dat gekomen? Heel ja, goed, een uh, hele goede vraag. Uh, destijds werd uh, door meneer Pas werd gerund het uh, badhotel. En dan ligt het casino nu. Naast het casino, dat was toen in ja, Venezuela ja. ook. En uh, dat badhotel. Uh, wat ik net al zei, werd gerund door meneer Van der Pas en meneer Van der Pas wilde het carnaval in Zandvoort halen. Dus die organiseerde een enorme carnavalsavond, die haalde uit het zuiden Raden van Elf enzovoort. En, en zo werd het carnaval in Zandvoort geïntroduceerd. Hoe kwam jullie Nou, in die periode kwam ik er nog niet meteen bij. Maar, eh, ik was lid van de Duitse Gans. en de Duitse Gans pakte dat op. Die waren nogal voor het vooruitstreven. Maar die zaten op de Weerboefaar in de Ries, Duistergast. Ik weet niet of ze daar, eh, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. bij Waterdenker. Oké, zaten wij. Die hebben op diverse locaties gezeten, maar Duistergas begon dus met de organisatie van de Carnaval Zandvoort. En dat is een enorme happening geworden. Wat was jouw rol toen? Nog in begin niks. De eerste prins was geloof ik eerder van roden. dan kreeg hij Kees Visser, dan kreeg hij Joop Lels. En toen werd er gevraagd door het bestuur van Duitsland. Uh, Duitse luisteren Wim de Duitsel, die zou prins Carnaval worden. Op het laatste moment zei hij afbeem. Wil jij het overnemen? Uh, alleen kan je niks, maar met de steun van het kamer is je iets van je wil als het goed nou ja, ik heb natuurlijk in het zuiden uh, gewoond in de tijd. Je tijd. En ik heb in Venlo al uh, na de oorlog het carnaval meegemaakt. Dus uh, vanaf school al uh, en, enzovoort. En vanaf uh, de middelbare schoolperiode kende ik natuurlijk het carnaval. Maar het was ook altijd het moment om uh, met een paar leuke meisjes op stap te gaan. om ja, als ik carnavalsmuziek hoor en ik zie, jou, dan zie ik alles bewegen je veronduit en moeilijk. We gaan even luisteren. Koei, koei, koei, kille, kille, koei, kille, kille, hop, saa, saa. Koei, koei, koei, kille, kille, koei, kille, kille, hop, saa, saa. Op het kanaal van geen centje pijn Kun je nog volop in de olie zijn? En word je voor de loge fris. Het je ziet er weer best, wat de zorgen maakt je niet. Laten we zien we, zien we, zien we, zien we Morgen dan weer niet. Kuwe kilo kilo kuwe, kilo kilo omssaassa. Kuwe kuwe kuwe, kilo kilo kuwe, kilo kilo kilo kilo kuwe, Kila kila, hoogza, hoogza, hoogza, hoogza, hoogza, hoogza, hoogza, hoogza, hoogza, hoogza, hoogza, hoogza, zo Het komt toch nooit op de al maar meer. Zien we, zien we, zien we Juwel, juwel, juwel, juwel, juwel, juwel, juwel, juwel, juwel, Nou, ik wil hem eigenlijk gaan afkondigen, maar ik wil even vragen aan Willem uh, van Wie was dit? Dat was uh, Force Monsieur. Ja, dat net te maken met de oliecrisis, hè? Ja, kirnikje de koelheid. Ja, ja, gaat heel erg ja. rollen op dat moment. Ja. Maar het uh, is jammer dat we geen televisie in de stuur hebben. luisteren ze als je kijkt naar Willem Bouchel, man. Het gebeurde inderdaad. Alles beweegt bij hem, armen omhoog. En hij zit te genieten van de kruinvalsmuziek. Uh, Willem. Je had een, uh, een vaste assistent in al die jaren, Bo. Een man die een feest kon maken. Ja, maar zover zo weg zo was het natuurlijk nog niet, want we hadden het net over het ontstaan van het carnaval. En uh, Bo is natuurlijk veel later gekomen, want wat gebeurde er? Bo die was werkzaam bij E.O. kun Je zou zullen zeggen wie is Bo, Wouderwijn, Duiverwoorden. En, eh, Baudijn, dus Bo, was werkzaam bij eh, Hotel Kuur, bij de Duitse En daar hadden destijds eh, de gewoonte, eh, vekke bouwers die van de Lucht. En Jaap van de werf, de melkdoer, om daar eventjes gezellig eh, een uurtje op het krasje te zitten en eventjes een bordje te pakken. Soms werd een bordje niet zoveel Jaap van de werf eh, zijn melk daar niet meer terug te vinden. Dus je moest ik weer zeggen als het naar de stond. Dat was echt. En Rodi die ons en die zegt tegen mij op een gegeven moment, en ik zou ook zo graag in het carnaval mee willen doen. En ik zeg, nou ik zeg, dan moet je toch eh, van af aan beginnen. Ik zeg maar. Nou, nee, we weten een hele leuke functie voor jou. Dus hij werd de uh, tablomette van de boerenkapel. De bekende boerkapel, En uh, uh, zo is Bo, en dat was een figuur apart natuurlijk. Hoe die zich al kleedde enzovoort. Dus iedereen lag er in die deuk. Als ze Bo zagen, dan zagen ze de boerenkapel. Dat was altijd geweldig. Later, wat hij dus graag wilde. Op Prins Kader geworden. Nou, een van de beste die we ooit hebben gehad. Want iedereen kent Bo en heeft altijd uh, grappen en gooien. Dus dat was, uh, dat was een geweldige gebeurtenis voor, uh, voor het scharrengat. Jongen, jongen, bestaat. Ja, het, het ging niet meer. Je hebt de mentaliteit in je, maar de mentaliteit ook van de jeugd is natuurlijk enorm veranderd als ze gedronken wordt en er wordt vernieuwd enzovoort. Dat, dat kan natuurlijk niet in, in de horeca. Dat, dat past niet. En dat gebeurt het in het zuiden ook hoor. Maar ze hebben allemaal uh, veiligheidsmensen, noem maar, maar op. Maar uh, als je een feest viert, dan is het niet de bedoeling dat je rottigheid krijgt, maar dat het gezellig is. We nog even naar het Oh, a little a mess, I'm a little bit of a mess, I'm a little bit a mess, I'm a a mess, I'm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 Jantje, een aardig muzikantje Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank Een hele nacht is boven, maar hij doet het met genoegen Okie, donkie voor een jonkie, nee geen dank Maar in de douwe olifant, dan komt ie op de hoek Kun je doorgaan tot het einde voor een jonkie per verzoek Okie okay, donkie, nee aan zie zee, op je zes Hold my bed, my you'll me, I miss you I'm pushing myself, I'm pushing Of zeker gaan ze ging het begin Dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit Wij wensen hem wat rusten, want hij zal wel niet belusten Maar het is toch wel een jongen, waar ook wit in zit Maar in de zon ooit, want dan vroeg op de hoek Kun je doorgaan tot het einde, maar ook eens van het doen was uh, Nico Haak en de met Hoekie, Tonkie, Pia, Ja, uh, ik hoor dat. echt een ik begrijp met, van meneer uh, van Is dus ja, uh, Het is een tijdje geleden hoor. Ja, ja, Nico Haak is ook in Duitsland geweest. Hij heeft daar ook opgetreden. Heb je handtekening? Nee, oh, is niet nodig, mijn hand dik <laughs> <laughs> En je wordt de luisteraars. We zijn in gesprek met Willem Bouchon. Um, Willem, we komen tegen het einde van dit uurtje, Wat gaat snel. En ik heb je net al gezegd, we hebben 80% van al je werkzaamheden niet genoemd. Want je hebt het ongelooflijk veel gedaan. Uh, al je ervaringen, je reis naar het buitenland, uh, de scholen, uh, de leerlingen die je hebt gehad, die hebben ook opvoedkunde gegeven aan je jeugd. Als het nodig was, een beetje structuur bij blijven. Uh, we gaan even terug naar je laatste functie. Een van je laatste functies. Voorzitter van de Sportraad Zandvoort. Uh, mensen denken van nou dat er zit achter het bureau. Maar jij was heel actief als voorzitter van de Sportraad. Dus je ging overal naartoe. Ja, dat klopt. Uh, ik heb zeven uh, jaar uh, als voorzitter uh, bijzonder prettig gewerkt in de Sportraad, we hebben in de Sportraad. Uh, met je... En Zommerveld en Joop Vines en Leonische Beek hebben we heel veel bereikt uh, voor het Zandvoortse. Uh, op het sportgebied dus. En uh, ik vond als voorzitter, en ik had er natuurlijk de tijd voor, als je niet, niet meer werkt, uh, om toch overal naartoe te gaan. Dus naar alle evenementen, school evenementen, uh, zoals nu geweest is, de avond 4-daags, uh, uh, Ja, ik vond jullie zo zoveel je gezicht laten zien. Bij alle evenementen, ook bij, bij, bij, bij de Zeilclub uh, kwamen we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 Ik denk het wel, maar je hebt, uh, ja, overal kun je tegenwoordig tegen ageren, hè? tegen geluidsoverlasten, tegen een bloemetje met en een plantje en een vogeltje En waarschijnlijk wel terecht, maar het moet wel normaal zijn. Dus ja, als je nu terugkijkt en je kijkt nu naar de jeugd van Zandvoort, uh, hoe is het dan gesteld met sportaccommodaties en sport onder de jeugd? Ja, met je levenservaring, wat voor tips, wat voor aanbevelingen zou ik. Uh, ik vind, uh, Zandvoort heeft een, uh, een rijk uh, sportgeboer. Denk maar aan, aan, aan voetbal. Uh, uh, bijvoorbeeld het van 4 of 5 jaar hebben we er al 50 die uh, spelen. Uh, we hebben in de 350, ik zeg nu, nee, maar dat is dus de SV Zandt met 350 uh, jeugdige voetballetjes. Denk aan de, aan de hockeyclub en uh, dan de accommodaties. Er is nu net weer een nieuwe uh, in het uh, LDC een nieuwe sportzaal gekomen. Ik heb hem gezien uh, die ziet er fantastisch uit. Dus uh, accommodatie uh, vind ik uh, is er genoeg. Er kan geswommen worden, er kan gesport worden er, er, op alle mogelijke gebieden. Uh, er is zoveel te doen in Zandvoort, dat is echt onvoorstelbaar. Denk maar aan, bijvoorbeeld aan de meneesjes. Je kan hier heerlijk praat rijden, eh, ook dus voor de eh, nou jeugd. Ja, in mijn eh, oude sportschool, wat nu Camp is, daar wordt ook eh, druk gebruik gemaakt dus van het eh, jeugdjudenonderwijs. En eh, het jeugdjudenonderwijs is eh, fantastisch natuurlijk ook eh, ten aanzien van, van de vorming van het kind. En leren van beheersing, en acceptatie en beleefdheidsvormen en, uh, dat is heel belangrijk voor de jeugd. Vind ik structuur ook aanbrengen? Sport is daar belangrijk in. Structuur aanbrengen bij de jeugd die anders misschien uit de boos valt. Ja, uh, dat is, uh, dat, daar kun je zo moeilijk over oordelen. En op een gegeven moment bij sportservice uh, Noord-Holland, die heeft uh, door een van de vergennend een van de vergennend die je zal verwoorden, is de sportpas gekomen. De sportpas die gaat dus via de, de scholen. En de kinderen kunnen met alle sporten kunnen ze kennis maken. En uh, dat wordt dus ook gestimuleerd door de sportraad. Dus dat is uh, heel, heel belangrijk. Wat is de rol van ouders uh, bij uh, sportverkeer?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 Met, uh, ik zie dat uh, het is zo verschrikkelijk druk met ouders. Als je alleen al de voetballer ziet, de hele uh, parkeerplaats staat vol met ouders. Dus de opa's, de oma's, de vaders en de moeders die staan toch allemaal hun kinderen aan te moedigen. Uh, en dat zie je bij, bij de hockey en uh, zie je op de tennisclub. Uh, kortom, bij het zwemmen, hier zie je ziet het overal, dat is echt uh, ja, dat is goed. Nu niet over kinderen gehad, maar wat denken je van beweging voor ouderen? Uh, dat daarvoor is uh, onder andere. Kijk, de ouderen bewegen heel veel. Want ze kennen ze bijvoorbeeld tot, uh, op hoge leeftijd. En, uh, uh,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 Dat vind ik echt heel erg. Het lopen gaat ook niet zo geweldig. Nou ja, dan pak ik de fiets. Dan lekker ik lekker een eentje fietsen. Ja. Weet je? Ja. En, uh, Voor alles is een oplossing. Voor alles is een oplossing. En je moet alleen zorgen. En dat ik aan mezelf. Omdat ik natuurlijk altijd in de sport heb gezeten. En, en, en, vanaf vroeger al. En de militaire dienst. En mijn en hele beroep op. Maar uh, je moet zorgen dat je niet zuchtig wordt. Dat je dus toch... Dan zie je hebt in, in bepaalde dingen om te doen voor jezelf. Dus vooral bewegen. Veel bewegen. En je moet opsluiten met naar buiten toe. Ja, zonder meer. Zonder meer. Heb je nog een laatste tip voor de gemeente Zandvoet voor de politiek? Oh, dat is een, een, een, een moeilijke vraag. Ik ben namelijk niet zo politiek uh, ingesteld. Ik eh. Uh, ja, laatste tip. Ik weet eh. Uh, dan komt het kunstgasveld, de SV antwoorden, en is geweldig, niet geweldig. Dus, uh, nou, eh, ja, dat is nodig. Ja, dat geeft zo'n accommodatie. Uh, we geven er een heel ander aanzien. Die kunstgasveld is een tegenwoordig zo goed en uh, dan ziet zo'n accommodatie. Van, ik praat er weer over de SV maar Die hebben een prachtige accommodatie. Hè? En uh, uh, politiek gezien, uh, ja, daar heb ik nog wel eventjes een opmerking. Uh, Schaam het vroeg ink. Op een gegeven ogenblik, van, uh, van de verenigingen bijvoorbeeld, in een gebouw van de SV Zandvoort, uh, de hockeyclub, uh, dat gebouw is niet meer uh, geweldig. Uh, de handbal, dat gebouw staat door zo'n kampjes aan op instorten. Uh, een opnieuwvereniging maken. In ieder geval één bestuur. Juist, juist één bestuur, en een vereniging en een gebouw. Dan bereik je bijvoorbeeld uh, de SV Zandvoort uit en uh, daar kun je kinderopvang en, en studie opvang en, en alles kun je daar eh, gaan maken en dan heb je één punt en waar nu de handbal is dan kun je parkeergelegenheid maar een parkeergelegenheid de hockey eh, die kan eventueel nog uitbreiden maar eh, dat oude gebouw ja, dat wel zo lang, dat, dat is niet meer van deze tijd. en dan zou ik het geweldig vinden als je daar eh, één, eh, één gebouw hebt en één opnieuwvereniging, dat zou ik geweldig vinden. Willem, ja, geweldig dat je in dit zegt. Het zal ook gebeuren, ook, want het kan niet anders. Ja. Dit was een uh, heel bijzonder programma, zie uh, je van Oud Zandvoort, en ik je zeer erkentelijk dat je hier naartoe bent gekomen. Uh, jouw naam is uh, bekend in Zandvoort, die is beroemd in Zandvoort, ook daarbuiten, dat weet ik. Uh, je naam gaat steeds verder, want uh, er is een uh, videovereniging die hikai en die heet het billen elk jaar. Weet je dat trouwens? Nee, het is niet bij Hikai. Er is een besloten uh, ten toen ik uh, de 17 bandegaat uh, ontving om een Wim toernooi te organiseren in wijk Van Bevenwijk, jaarlijks. En uh, komt, uh, komt, dat komt ook omdat ik al die jaren altijd scheidsrechts opgeleid heb in Noord-Holland. Niet alleen in Nederland, maar specifiek in Noord-Holland. En daarvoor hebben ze het Wim uh, toernooi in leven geroepen. Het is voor de jeugd jongens en meisjes van jaar. Uh, uh, 11, 12, 13 jaar, om die niet dus officieel kennis te laten maken met het wedstrijdwezen. Dus met echte scheidsenters en noem maar, maar op, alles wat erbij is. En het is dus, uh, natuurlijk, ik uh, jouw naam gaat zo ver. Ja, op een gegeven moment houd die naam ook weer op. Hierop. Ik heb gelukkig personen die ook die naam hebben. Want uh, ik heb uh, bijvoorbeeld Hop uh, en uh, Mark, die zijn trainer van Bloedendaal, uh, van, van voetballen. En dat gaat ook goed. Maar ik heb het over Willem en die ja, ja, ik heb er nog geen hobby willen meten. Dus